Drie uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Defensie Gates wil niet dat Amerika de opstandelingen in Libië gaat bewapenen of trainen. Voor het congres zei Gates dat andere landen dat kunnen doen. Binnen de Amerikaanse regering is naar verluidt een felle discussie aan de gang over mogelijke wapenleveranties aan de opstandelingen.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 Een bende heeft in Duitsland de centrale bank opgelicht met het herstellen van vernietigde euromunten. De munten waren ongeldig gemaakt door de buitenring van de binnenkant van de munten te scheiden. Het metaal werd als schuld naar China verscheept. In China zette de, bende, zette de bende de munten weer in elkaar en liet ze door stewardessen weer terug naar Duitsland brengen. Bij de Bundesbank ruilden bendeleden de munten in voor gave-exemplaren. Tussen 2007 en 2010 ruilden ze zo in totaal 29 ton aan munten om.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 Nachtzuster Astrid de Jong. Ronald, zijn zus, die kocht een kalkoen voor Kerst. Maar kreeg een levende kalkoen. En die kalkoen die was helemaal alleen. Maar legde toch negen eieren waar negen kleine kalkoentjes uitkwamen. En Ronald wil graag weten hoe dat kan. 0800 1121. Cor stelt de aloude vragen over die spinazie. Waarom mag je dat niet opwarmen een tweede keer? En wat gebeurt er als je het toch doet? En daarnaast had hij een vraag over chocola. Mag je chocola aan een hond voeren of gaat hij anders dood? Nou, dat verhaal kende ik niet, maar jij misschien wel. Bel 0800-1121 als je daar iets zinnigs over kunt zeggen. En um, even kijken, Gerrit wil graag weten wat, uh, bespoten, wat er gebeurt als je, met je lichaam als je bespoten groenten of fruit eet. En Johan vroeg net, is er een vrije wil? 0800-1121 is het telefoonnummer dat je kunt uh, toetsen als je het antwoord weet. En je kunt ook twitteren via twitter.com slash nachtzuster. Je kunt ook mailen naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl en je kunt chatten via www.nachtzuster.net. Maar het leukste is als je even belt naar 0800-1121. En deze is speciaal voor Stefan. Het is dat liedje van het Songfestival uit Roemenië 2010. Paula Zeling en Ovi en Playing With Fire, hoop ik. Met dank aan Eline die me een mp3'tje stuurde van uh, het nummer. En uh, dan konden we hem toch nog even laten horen. Ja, we hebben het nou zo uitgebreid over gehad. Dan wil je het liedje natuurlijk ook even horen. Ik in ieder geval wel. En ik hoop jij ook. Want ja, je kon er niet omheen. Uh, 0800-1121 is nog steeds het nummer van de wachtkamer. En uh, je kunt dus uh, bellen als je een vraag wilt stellen. En Doortje belde met een antwoord, hè Doortje? Ja. Nou, de chocola. Nou, ik ben benieuwd. Die is hartstikke giftig voor honden. Eerlijk waar? Dodelijk zelfs. Nou ja. Ja, hoe hoger het cacao hoe sneller je hond doodgaat. Maar waar ligt Ach, dat aan dan? En als je het, nou als je... Het, het verknalt zijn lever. Oh, ik met... kan daar niet tegen. En, en, en, en honden hebben dus gewoon een uh, hele slechte chocoladertolerantie in de lever. En als je hond chocola eet, dan ja. kun je... Je moet hem laten kotsen, zodat het er zo snel mogelijk weer uitkomt. Ja. Dus je kunt of naar de dierenarts gaan, die heeft daar een prikje voor. En je kunt ook, als je er net bij bent, een eetlepel zout achter in zijn keel gooien. Want dan gaat hij ook vreselijk van overgeven. Gaat hij er niet ook vreselijk van bijten? Ja. Als je een, een eetlepel zout bij je tackle ja. in een strot gooit. Ja. <laughs> ik heb ook een kat die geen pillen kan geven. Nee, ja, de, de katten kunnen daar inderdaad ook heel standvastig in zijn. Hè? Ja, ja, en ja. andere drie duik ze zo in. Maar dat is. Uh... Maar waar, waarom is... Ja, dit ligt, dit ligt voornamelijk ja, ik helemaal... Ik vind die dierenartist, die heeft me dat verteld. Maar dat is dan toch raar dat dit niet algemeen bekend is? Of ben ik weer de enige... Nou ja, ik dan en uh, Cor, daar zijn wij de enigen die het niet zeker weten. Nee. Ja, nou, blijkbaar. En, en als een, even voor mij voor de duidelijkheid: als een hond één uh, paasheidje per ongeluk van tafel snijdt, gaat hij nah, dan. Een... Oh. Lijkt me niet. Althans, moet een Chihuahua zijn. Oh ja, een heel klein hondje. Die kan van een flinke paasheid. <laughs> Die al behoorlijk uh, van ja, elkaar. dat kan niet, Dat kan dodelijk zijn, ja. Maar je hebt een vriend die is dierenarts, en dan zitten jullie gewoon gezellig samen aan een wijntje. En dan zegt die dierenarts: van, ik Ja, had, ik had erover gelezen. Oh, oh ja. en dan vraag ik dat. Ja, dat zou ik ook doen als ik nou, een dierenarts dan wil ik in de kennis heb. Als ik bij een expert ja. zit, ja, ja. Nou, hé, hey, jassers. Dus uh, de, de de de iedereen gaat nu met pasen extra op zitten letten, uh, zoutpotje bij de hand. En die arme beesten, niks, geen chocola nee, meer. Nou, ja, ik heb uh, trouwens mijn katten die aten. Ik heb twee katten gehad. Ja. Dan liet ik de pindarotsjes op tafel staan. Ja. En dan had Teuntje de chocola op. Ach. En Kaatje zat ernaast te wachten en die had dan de pinda's op. Oh, dat, het is heel smerig, maar ook wel een heel schattig verhaal. Hè? Ja, ja. Ja, mijn schuld. Ik moet ze gewoon die dingen achter een deurtje zetten als ik naar bed ga. Ja, ik vind het sowieso altijd al opmerkelijk... dat mensen nog iets overhouden met chocola als ze naar bed gaan. Bij mij is altijd alles wat in huis is aan chocola... is wel op als ik naar bed ga. Oh ja, ik geef er niet voor. Echt niet? Al oh, wat heerlijk nee, lijkt ik, me dat. Ja. Ik zit met kerstdag met paaseitjes. Oh, echt? Ja, echt. Nou, die halen bij mij echt de paase niet hoor, paaseitjes. Nee. Nee, nee, dat is. Uh, ja, maar, daar ben ik een uitzondering in. Ja, nee, ik, ik, ik, um, ik vind het toch een beetje griezelig nu. Ik heb nog nooit gehoord van iemand: van... Mijn hond is doodgegaan want hij heeft chocola gegeten. Nee, maar dat weet je dan ook niet. Nee, maar je. Ja. Soms dan uh, snij je ze bakjes leeg, je houdt het bakje op, je weet niet meer het of dat nou vol of leeg was, of dat huisgenoten het leeg gemaakt hebben. Ja, ik dan denk, dan wij, leven, wij, wij ja. leven in een heel andere chocoladebelevenis, jij en ik. Als, hmm? er bij, als er bij ons thuis chocola is, dan weet ik heus wel of het bakje vol of leeg is... en wie het opgegeten ja, heeft. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Nee, Doortje, dank je wel voor je okay. antwoord. Ja, er is ook nog iets met landdaggif. Ja, dat moeten ze ook niet eten, hè? Nee, maar nee. dat is heel apart... Ja. en De Europese commissie en uh, de landbouw hier, die testen landbouwgiften op dodelijke hoeveelheden. Hè? En dan, tot, dan stellen ze een grens en meer mag er niet gesproeid worden. Mm. Maar wat ze niet doen en nooit doen, is kijken hoe die dingen samenwerken. Want je eet aardappels die met gif gespoten zijn, ja. en tomaten en aardbeien... en sla en druiven, allemaal verschillende gifsoorten... Oh. en allemaal verschillende insecticiden ook nog eens een keer. Maar oh. dat weigeren, dat willen ze gewoon niet weten. Maar dat is nog nooit goed uitgezocht... hoe die dingen samen reageren en hoe dat dan weer op ons uitwerkt. Gek is dat, hè? We maken ons allemaal zo druk om onze gezondheid. Maar... Ja, maar die boeren maken zich alleen maar druk om geld... Ja, dat is natuurlijk Europees, ook indirect mijn in gezondheid. De ja. Q-koorts is ook twee jaar stilgehouden... want die geiten die moesten doorgaan, die boeren mm. moesten geld verdienen. Als je oplet, zie je dat veel vaker... Maar let jij er dan ook op? Dan denk je van nou, ik eet, uh, ik eet ook weer niet te veel verschillende groentes. Want dan wel eet ik gif ook te veel. Dus ik kan er helemaal niet op letten. Nou ja, als je één als je gewoon voor zorgt dat je maar één soort groenten eet op een dag, dan krijg je dus ook maar één soort gif ja, en dat dus is nooit eet de maximum. Ook ja. en Hartstikke ongezond allemaal. En het hoeft helemaal niet waar te zijn, maar het is niet uitgezocht. Hmm. Nou, is een mooie voor de nachtzuster. Maar ja, ja. Maar ja, ik ga natuurlijk ook niet even het landbouwgif uitzitten zoeken in mijn vrije tijd. Nee. Nou, misschien kan er nog doen. iemand een aanvulling op geven. Ja. Nou, het is een mooie vraag hè, van Gerrit. Van wat doet het dan ja. met je lichaam? Wat doen die verschillende giffen dan uh, in, ja. in je lijf? Ja, dat is wel interessant om te weten. 0800-1121 zeg ik gewoon nog een keer. Dank je wel, Doortje. Oké. Okay, Goeiedag nog. Dag. Hoi. Paul. Ja. Hallo. Goeie dingen, goeie, goeie nacht. Uh, goeie, goeie, doe maar wat. Ja. <laughs> nou ja, ik heb niet zo meer zoveel toe te voegen aan wat die vorige meneer vertelde. Maar dat was een mevrouw. Want ik heb uh, precies hetzelfde verhaal over die chocola. Is het? het is... Dat is voor honden giftig. Ja. En je moet er inderdaad als de sodemiet mee naar de, naar de, uh, de dierenarts. En die moet hem even laten braken inderdaad. En, en van dat zout... Dat weet ik niet. Um, ik heb het zelf meegemaakt met mijn hond die op een gegeven moment een tablet chocola opat. Ja. En stond toevallig had ik een week tevoren een stukje in de krant gelezen daarover... dat het heel giftig was voor honden, dat je meteen naar de, de dierenarts moet. En het schijnt zo te zijn dat er een bepaalde stof zit in chocola... die giftig is voor een hond en voor een mens niet omdat bij ons in onze uh, spijsvertering iets zit wat die stof ne neutraliseert. Althans, dat heb ik in de krant gelezen. Ah, oké. Okay. Maar jij bent dan daadwerkelijk met je hond naar de dokter gegaan? Ja, het was op een zondag. En op een onbewaakt ogenblik had je hond een tablet chocola te parken. En toen heb ik meteen, omdat ik dat dus gelezen had in de krant, heb ik uh, zo'n dierenartsencentrale gebeld. Ja, en die zei, oh, je moet onmiddellijk komen, zei ze. Nee. Nou, dus ik, ik naartoe en ik kreeg een prik. En binnen de kortste keer kotsen die hond de hele wachtkamer vol. Oh, dat doen ze dan gewoon, ja. Ja, dat doen ze dan. Ik geneerde me daar een beetje voor, maar... Die... Ja, zij zag het aankomen. Ja, ja, ze, zag, ja ze wist dat wat ja. ze weer bedankt had. En um, uh, wat heeft hij toen voor chocola gegeten? Chocola. Was het een hele reep melkchocola of met hazelnootjes? Ja, Zo'n zo zo zo groot reep uh, puur chocola. Oh. En die, die lag op tafel en dat vond hij dan wel lekker blijkbaar. Ja, maar dat, ja, daar moest ik ook aan denken. Want honden zijn allesvreters, hè? Oh. Ja. Echt? Ja, honden zijn allesvreters. Het zijn... Uh, uh, het zijn opruimers in, in de natuur, hè? Oh. ze vangen zelf niks, maar ze, ze vreten de rest op die anderen laten liggen. Hmm. Nou ja, op zich wel heel praktisch, zolang anderen geen chocola laten liggen dan. Ja. Ja, ja. toch? Ja. ja. Nee, en, ja. Maar die, als ik het goed begrijp, is die hond inmiddels niet meer? Jawel, die hond hier is er Oh, die hond is, ligt nu in zijn mandje die denkt het gaat over mij, maar ik doe net alsof ik niks merk. Nee, En is, ik, het, is uh, alle chocola in de kastjes dan? Ja, de chocola is in de kast. Dat niet zo. Ik het liever zelf op. Ja, nou, dat ben ik nou volledig met je eens. Ja. Ik heb nog iets. Ja. <coughs> Want er komen een paar dingen voorbij. Ja, nee, er komt de hele okay. tijd van alles voorbij. Uh, Als ja. nou je die terugdraaiende wielen wil zien... wat ja. natuurlijk gewoon optisch droog is... Ja. Uh, dan moet je toch eens kijken naar van die oude cowboyfilms... naar die oude westerns. Daar, daar zie je het ook heel vaak in. Oh. En als je naar die film kijkt. Maar er zitten van toch geen auto's in oude westerns? Ja, daar zie je het ook in. Maar, Paul, ja. er zitten toch geen auto's in ouderwetse westerns? Dat doen ze toch alles op paard? Nee, maar die oude westerns, daar heb je dus uh, postkoetsen en uh, paardenwagens. Oh. En die wielen hebben inderdaad spaken. Daar had die meneer het uh, in het begin ja. ook over. Ja. En, die, en dat zijn nou typisch die wielen waar dat optisch bedrog optreedt... en dat het lijkt alsof ze andersom draaien? Ja, ja, ja, ja. Ja, want ik verstond toch echt dat hij zei... dan gaat de wereld achteruit. En, maar hij bedoelde gewoon de wielen gaan dan achteruit. De wielen draaien achteruit. Hè. Je hmm. ziet het alleen bij wielen met spaken. Oké. Okay. Want die man gaf ook het voorbeeld van een helikopter. Dus nu moet ik westerns gaan zitten kijken. Je moet westerns gaan zitten kijken. Ja, dat vind ja. ik wel een beetje vervelend, maar... Alles, alles voor het vak, dan doe ik dat. Oké. Okay. Ja. En Ferme, die collega van jou. Ja. Die heeft weer zo'n grootje aapverhaal... <laughs> over. Dat ging over die. Uh, over die korkoen, hè? Ja, nou. Nee. Ne, ne, ne. ja, toen had hij het over die onbevlekte ontvangenis. Ja, maar dat was een grapje. Oh, dat was een grapje. Tenminste, daar ga ik toch vanuit. Maar, want? Wat wilde je daar nog over zeggen? ...bij de bevruchting niet, niet geknoeid is. Geknoeide. Maar dat heeft te maken dat Maria vrij is van de erfzonde. Dat, dat, dat is de betekenis van ongevlekte ontvangenis. Oh, oké. Okay. Dus daar gaat het even. Daar ging de gedachtegang. Dat had even niet met de kalkoen te maken, maar met uh, Maria. Ja. Oké. Okay. Nou, Elke. dan hebben we het hele lijstje weer doorgenomen. Ja. En uh, dan wil ik nog graag even weten hoe, hoe de hond heet. Die heet Eelke. Elke. Elke. Eelke, oké. Okay, nou, doe dat de hartelijke groeten. Jongens, ik een jongensnaam. Oh. En het is een heidewachtel, met een L. Oh. Toen ik hem kocht, dacht ik dat het een heidewachter was. Ja. En toen dacht ik, nou, een heidewachter, ik dacht aan een herder. Ja. En Eelke de Jong was schrijver en hij was ook herder. Dus ik dacht, ik noem mijn hond Eelke. Nou, ik vind het ik vind mooi bedacht. Ik vind het ook een mooie hondennaam. Ja, leuk hè? Ja, en uh, voorzichtig met chocola en doe morgenochtend de groeten. Dat zal ik zeker voor je doen. Oké, okay, dag Paul. Doei, succes hè? Ja, dankjewel. Hoi. Ah, ja, chocoladeballen, daar gaat dit liedje over. Dank je wel. Ik ben Sher. Dit liedje is op mijn tweede hit album.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 my not heet hij Uit South Park, de serie. En uh, ja, hij is vooral goed in het maken van uh, chocolate balls. En uh, die moet je dus in ieder geval niet aan de hond voeren. heb ik in ieder geval wel weer iets heel nuttigs geleerd vannacht. Uh, 0800-1121 als je een nieuwe vraag hebt. Want we beginnen er al aardig doorheen te raken op deze manier. En Willem belde. Dag Willem. Goedemorgen, Astrid. Hallo. Hallo. Ik had een vraagje over, uh, over bevroren ramen. Ah bevroren nog, ramen, ja. Ik woon in een oud pand en heb ik nog bovenop zon, dan heb ik nog van uh, ongeïsoleerde ramen, enkelglas. Dat is nog hartstikke vies, Er staan de bloemen op, een bloemmotief, bloemen op de ramen. Ja. Je dat? Ja. Dan vraag ik me af waar komt dat vandaan Want mijn autoruiten die, die zijn gewoon helemaal egaal bevroren bijvoorbeeld. Er ziet nooit bloemmotief op. Heb je nooit bloemen op je autoruiten? Nee. Oh. Jij ook niet volgens mij. Ik moet er even over nadenken, want volgens mij zijn het dan gewoon hele kleine bloemmotiefjes. Ja, maar ken je het begrip bloemen op de ramen? Ja. Van, van, van bevroren ramen zeg maar. Ja, Jazeker, maar het zijn ijs, uh, ijskristallen van die mooie grote. Ja, ja, Maar waar komt dat motief vandaan? Ja. Waarom is dat niet egaal, dit bijvoorbeeld? Ik vind wel een beetje, een beetje zo. We, zitten, we, zitten, we zijn begonnen aan de lente. Ja. Het wordt dit weekend 20 graden. Ja, maar dat is er daarna weer. Hé, jij begint wel voor ijsbloemen. Ja, ik had het vorige keer over de sinaasappels, weet ik wel. <laughs> ja, is ja, dus, ja. ja, ik, ik moet, moet, mezelf, in, moet mezelf wel overtreffen, dacht jij? Exact. Ja, waar komen de bloemmotiefjes op de ramen vandaan als het vriest? Nou, ik vind het een prachtig prachtige ja, vraag. Ik niet, dat zou ik wel ja, ja, ja. En. Ja, um, nou. Nee, maar wanneer heb jij voor het laatst bloemen op je ramen gehad? Afgelopen winter. Ja, maar, maar dat is niet zo lang geleden dat het nog flink vroor. Exact. En dan is boven is het een beetje vochtig. Ja. Ik heb een rieten kap, weet je wel. Dat was een beetje foch door en zo. je woont echt in een, Waar woon je dan dat je in zo'n uh, schattig huisje woont? In uh, Lissen woon ik, in de Bolle, Bolle. Oh, daar kun je leuk wonen. Ja. Ik roep ook maar wat, ik heb geen idee. Kun je leuk Onder wonen in Lissen? Onder de de keukenhof gewoon. Wat? Onder de rook van de keukenhof. Oh, oh dus je hebt uh, bloemen in de achtertuin en bloemen op je ramen? <laughs> ja, zoiets. Ja. ja, maar wel hele verschillende bloemen. Ja, dat is helemaal... Uh... Dat is maar een paar, maanden, een paar weken mooi, dan is het weer allemaal grijs en grauw. Is het eerlijk waar? We hebben het het hele jaar hebben we het over de keukenhof met die mooie ja. bloemen. En het is eigenlijk maar twee weken het aankijken waard. Nou ja, drie weken misschien, vier. Maar <laughs> dan, dan, dan zie je het hele jaar weer tegen een, dorre, een dorre Nee, dorre toch? Vrienden. Ja. Nee, kunnen ze dat tegenwoordig niet een beetje met leuke warmte-lampen een, een maand of drie volhouden? Nee, maar ik bedoel. Ik doe eigenlijk de, de, de hele streek hè, waar ik woon. Het oh. is ontzettend mooi drie weken lang. Ja. Dat ken je wel, denk ik. Ja. Maar daarna is het, het hele jaar. Is, is, ligt die grond braak. Dan ligt het, is het gewoon zandgrond en, en er gebeurt niets op. Maar is het dan ook zo dat je dat je die drie weken, dat je dat je bijna lisse niet meer door kunt, omdat het de vol rijdt met um, bloemenkijkers? Nee, dat nee, is niet meer zo. Oh. Nee. nee, met Corso bijvoorbeeld, dat is dan zo'n dag dat het echt druk is. Ja. Maar daarna, of daarvoor valt het best wel mee. Nee, ja. dat kijken mensen gewoon via Google Maps even, ja, even naar de bloemen. Ja, dat vind ik wel erg. Dat en, en ongezellig. Ja, we gaan nergens. Nee, je maar moet we... het ook een beetje ruiken, vind ik. Het is toch prachtig, zo'n venstertje op de wereld. Ja, ja dat is waar. Dat is en het is hoor. een venstertje zonder ijsbloemen. Exact. Nou, zo het ja. cirkeltje weer rond. Ik doe mijn best voor je Willem, zoals je van me gewend bent. Bedankt. Jij bedankt voor je vraag. En sterk in de strijd. Ja, dank je. Dag. Dag. 0800-1121 als je een antwoord weet voor Willem. Of als je een nieuwe vraag wil stellen. Of een antwoord op een van de andere vragen die nog openstaan. Martine. Uh, hoi. Hallo. Dag Astrid. Um, ik ben een ontzettend fan van je programma's. Dus, eh. Uh... Het oh, dat... is wel echt leuk als ik mijn vraag een keer bij jou kwijt kan. Nou ja, dit, ik ben blij om het te horen. En ik ben blij dat we er voor je kunnen zijn natuurlijk. Um, ja, ik heb een hele pragmatische vraag. Nou. Um, um, ik heb uh, na een hele nare uh, woonsituatie een uh, huisje toegewezen gekregen... als een soort godswonder in een fantastische omgeving vlakbij Zutphen. Ja. En... Um, nou, geen mens blijer dan ik. Nu woon je in Almen. Ja, dat vlakbij in de buurt. Er zijn drie mensen die daar wonen. En jij bent een van die drie. Nee, ja. Maar er um, uh, was wel tegen me gezegd toen ik erin kwam. Ja, er zitten wel uh, er zit een paar asbestbuizen in. <laughs> Wist ik veel. Dus ik zei, oké, okay, weet je wel. Uh, nou, fijn. Verder is het een heel mooi licht uh, huisje. Uh, perfect. Alleen het was ontzettend... Um, leeg. Alles was eruit gehaald wat je er maar uit kon halen. Ja, dus, behalve die asbestbuizen. Precies. Ja. Maar ik was zo blij dat me dat helemaal niet opviel. Uh, ja, zelfs de drempels waren eruit gehaald. Oh. Uh, de gordijnroede zat echt helemaal niets in. B nou, betonnen vloeren. En, uh, je nou, kon met dus... een schone lei beginnen. Precies. Ja, en toen... Nou, toen viel ik er een tijdje in en um, ja, toen viel het me wel op dat uh, het is een bejaardenwijkje wijkje geweest. En uh, ja, er verdwijnen dus wel eens bejaarden omdat ze uh, overlijden of omdat ze naar een verzorgingsinstelling gaan of zo. Ja. En dan komt er een bedrijfje en daar staat dan op uh, asbestverwijdering. Ja. <laughs> en die beginnen dan uh, driftig uh, met luchtpompen of zo. Wat ze precies doen, is onduidelijk. Er staat ook geen naam op een auto, wat ik wel heel vreemd vind. Ik denk dat ze asbest verwijderen. Ja, dat ze, dat, zo lijkt het. Maar ja. het enige wat je, wat je ervan merkt, is dat ze lucht naar buiten pompen. Ja. Nou, ik, ik wil best aannemen dat daar goede filters tussen zitten. En zo. <laughs> ja. Maar bijvoorbeeld mijn trap, die... Uh, Waar de, waar de vloerbedekking van afgetrokken was... daar, daar zit dan zo'n harde lijmlaag in... met heel veel uh, haren en zo van de, van de vloerbedekking. Dan mag je wel ontzettend goed zuigen... maar daar blijft natuurlijk toch nog van alles achter. Ja. Dus hoe kan ik nou weten of alle asbest inderdaad verdwenen is... terwijl er nog asbestbuizen in zitten? Wat heeft dat nou met de vloerbedekking op de trap te maken? Nou, als ze zeggen dat het schoongemaakt is... dan kan ik me dat... Uh, met die, uh, die resten op zo'n trap kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Oh, oké. Okay. Maar, maar je wil graag weten hoe het zit met de asbest? Ja, hoe kan je nou... Uh, kijk, als ik de woningbouwvereniging bel en vraag... Uh, ja, de asbest is verwijderd of zo, losvliegende ronde, ro, los rondvliegende deeltjes... die zullen wel weggezogen zijn of zo, ja. dan zeggen ze natuurlijk... ja, dat is prima noorden. orde. Oh, oké. Okay. Dus wat je eigenlijk wil weten is hoe je je huis kunt controleren op resten asbest. Ja, en er zitten nog asbestbuizen in. En dat is misschien dan wel vaste asbest en misschien ja. helemaal niet schadelijk of zo. Nee, als je er niet aankomt, is er niks aan de hand. Ja, precies. Maar Pas als jij denkt nou. van ik neem een schroevendraaier en ik ga ze zelf even loswrikken. <laughs> dan, uh, dan zou ik zeggen, nou, doe een mondkapje voor. Ja, ja, dat de, niet, de, maar asbestbuizen. En wat zijn het voor buizen? Want de, de, ik ken asbestplaten, maar asbestbuizen. Ja, dat was voor mij ook nieuw. Ja, en wat, wat gaat er door die buizen? Uh, lucht, je hebt bijvoorbeeld een, een roostertje in de keuken of in het toilet of in de uh, in het, uh, in het hok, in het, uh, hoe zeg je het nou? Berghok. Ja. En daar zit dan een roostertje en dan gaat er een asbestbuis, die staat aangesloten, en die gaat via de zolder. Ja, dat blijft dan in de zolder of zo. Oké. Okay. Nou ja ik, heb, ja, ik heb geen idee. Dus hoe kun je checken of alle asbestresten juist wel uit zijn? Dat, zo vat ik even het verhaal samen, als je het goed vindt. Ja, het is een beetje een lullige opmerking misschien, maar er wonen hier alleen maar bejaarden, dus als je... Ja. Kijk, als er twintig als er jaar voor staat of zo, voordat je daar echt problemen mee krijgt... Dan kun je het niet checken. De meeste mensen zijn dan overleden of zo. Ja, ja. Misschien, misschien is dat dan wel een duidelijke conclusie. Ja. Nee, dat is natuurlijk onzin. Maar Martine, hoeveel jaar ben jij dan? 55. Maar de, jij, jij loopt dus als groen blaadje een beetje door die wijk te huppelen de hele dag? Ja, ik ben echt een jongstier. Ja. Ja, is er is een hele nieuwe wijk gebouwd en daarom komen deze huizen nou dus vrij voor mensen die uh, iets nieuws zoeken. Ja. ja, nou ja, dat is mooi. Maar als ik het goed begrijp, zit je dus nog steeds met een onbedekte trap. Wordt het niet tijd om het een beetje leuk ja. in te richten? Want het, uh... Ja, want ik zit ontzettend te aarzelen. Zal ik nou dit boel af gaan verven en inrichten, of zal ik alsnog verhuizen omdat het misschien niet gezond is? Nee, joh. Ja, meen ik serieus. Nee joh, om een paar asbestbuizen? Ja, vrienden van mij zijn overleden aan uh, asbestkanker. Ja? En dat is een ontzettend agressieve vorm van kanker. Maar, we, maar weet je dan ook hoe zij het gekregen hebben? Nee, want dat is niet altijd duidelijk. Het kan oh. ook zijn dat, het, uh, ja, dat, het, uh, dat er een asbestplaat in je huis zat of zo. Vroeger gingen mensen daar ook wat soepeler mee om, hè? Maar wat, is, maar wat is dan, wat is dan uh, asbestkanker? Weet je dan van, oh, die vorm wordt veroorzaakt doordat je in contact bent geweest met asbest? Ja. Oh. ja. Dat is allemaal wel griezelig, inderdaad. Ja, en er zijn ook mensen die uh, die hele grote schuren op boerbedrijven of zo uh, uh, afgebroken hebben. Daar zaten dan een dakbedekking in van asbest of zo, want die golfplaten. En die hebben er nooit last van gehad, dus het is, het is uh, moeilijk te ja. meten. Ja. Ja. Nou ja, dat kan ik me voorstellen. Nou ja, dat kan ik kan me ook voorstellen dat je er zorgen over maakt. Nou, ik ga op zoek voor je naar een antwoord, Martine. Kunnen we je hopelijk geruststellen? Kun je eindelijk die trap keer gaan bekleden? Het zou wel fijn ja, zijn. Ja, nou, nee, verven. Ja, nou nee, verven zou ik je afraden als er nog heel veel lijmresten op zitten. Dat ja. is een gedoe, dan moet je dat af gaan zitten krabben. Dat niet heb goed ik voor al je. gedaan, want wist ik veel dat er oh. misschien asbest in huis was. Daar ben ik pas later op dat idee gekomen. Oh, je gekomt. hebt de trap al afgekrapt. Ja, die heb ik al afgekrapt, zonder uh, mondkapje natuurlijk. Nee, dus maar, ah, dat... nee, dat gaat vast ja. wel goed. Ah, dat gaat vast <laughs> wel goed. Nou, ik, uh, ik ga op zoek naar asbest antwoorden voor je. Nou, ik ben hartstikke benieuwd. Oké, okay, succes <laughs> Martine. Dank je. Dag. Dat is hier nog dan. Ja, dankjewel. Doei. 0800 1121 Als je een beetje verstand van asbest hebt... dan kunnen we, hoop ik, Martien een beetje geruststellen... en kan ze leuk gaan inrichten. Zo'n kaal huis is ook een beetje verdrietig. Jannie. Ja. Hallo. Goeienacht. Goeienacht. Kan je me verstaan? Want ik lig. Ik lig achterover. Nou, een beetje moeite doen hoor, Jannie. Ja. <laughs> nee. Ik lig wel lekker, joh. Nou, blijf dan lekker liggen... maar wel ja. duidelijk articuleren. Ja. Ik zal proberen. Ga okay. je het? Ja, het gaat. Oh. Ja. Uh, over die spinazie. Ja. Ik denk dat dat niet waar is. Want kijk, je kan ook spotjes spinazie kopen. En blikjes. Ja. En die, die zijn toch ook niet rauw. Die zijn toch al gekookt iets. Oh ja. En die eet je dan toch ook. Die eet je toch niet koud. Ja, is dat zo? Is dat gekookt? Zit er volgens mij niet rauw in. Oh, Nee, kijk, die frie spinazie, dat ja. was wel rauw. Ja, precies. Ik zou even gaan zitten. Ja. Kom maar even bij, Jannie. Ja. Ik snap <laughs> het. Je moest, het, je moest lang wachten. Dan zou ik ook zeggen van, ik ga er even lekker onderuit. Ja. Maar je bent nu wel op Radio 1, hè? Ja, mooi. Ja, ja. Nee, oké. Okay. Nee, maar dat zit dus in... Euh... Nou, dag, Jannie. Nee. <laughs> nee, kijk, maar gemeente. vroeger werd die spinazie, ook door mijn moeder, dat weet ik nog, gewoon ja. ook een lekfles ingemaakt. Dat maar kookten ze dat heel zachtjes voor, zo, maar niet zo lang. Dan ging het in de wekflessen. Maar werd het ook weer opgegeten. Waar komt het dan vandaan? Hè? Dat we, want ik, ik, ja, ik, ik ken het, het wel, het verhaal. van nee, niet opwarmen, kan niet. Ja, het, het is een gezegde, maar of dat het waarde is, geloof ik niet. Ik heb wel uh, meegemaakt, ik had uh, een salade gemaakt. van zalm. Ja. Ik weet je dat dat niet kan? En dan had ik gelezen, ik moest iets spinazie door. Ja. Nou, en toen die salade klaar was, was het heerlijk. We hebben we wel van gegeten. Maar toen kwam mijn zoon de andere dag. Ja. Want ik, een salade maak ik eigenlijk een dag van tevoren. Ja. En die zegt: Gadverdaddy. Oh. Dat, dat is niet te eten. Zo en Ik had het nog niet geproefd. Ja. Ik had het nog niet geproefd. En mijn man zegt: Joh, het was heerlijk gisteren. Toen we het gemaakt hebben laat in de avond. Hij zegt: Het is helemaal bitter. Dat was niet te eten. Oh, maar, kunt, maar hoe kan dat dan weer? En dat is dan waarschijnlijk die ijzer, denken wij. Hij zegt dat is van het ijzer en dat gaat dan werken. En vooral met salm. Oh. Ja, dat, dat weet ik dat, dan niet. Uh, dat kan in ieder geval niet, dat weet ik wel. <laughs> maar maar die, ik bedoel een potje spinazie. De, de fabrieken weten natuurlijk ook wel. Ja. Maar die zijn wel gekookt en de blikjes ook. Die zitten er echt niet rauw in. Nee. Dat wordt toch wel gegeten door de mensen... Zelfs voor kleine kindertjes, dat, is, dat eten is al kant en klaar. Ja, nee, dat is waar. Nou, dat is ook een toestand. Ja. Ja. Ja, en dan, maar je hebt ook inderdaad nog van die, uh, van die, van die babyvoedingspotjes. Ja. En die, die doe je ook nog even in de magnetron. Ja. Als daar ook al. En die, af... zitten, die zijn toch ook klaar. Die zitten al in de potjes met aardappeltjes en alles ja. erbij. Ja, En dan dacht ik altijd dat dat rauwe spinazie was. Nou, volgens mij niet. Hmm. Dat geloof ik echt niet. Dat ziet er echt ook niet rauw uit. Ja, dan maak ik het nog ingewikkelder. Ja? Ik heb laatst bietjes gemaakt. Ja? En er stond ook op de verpakking dat je het niet twee keer mag opwarmen. Bietjes? Ja. Ja. Ja? Nooit van hoort. Dat is toch een raar praatje. Nou, ja. je, je, je koopt in de supermarkt gekookte bietjes. Ja. Kant en klaar, die zijn voor gekookt. Ja. Nou, moet je die dan koud opeten? Nee, hè? Nee, die, die snij ik. ik kook ze dikwijls ook zelf, maar ik neem ze ook gekookt in die vacuumpakjes. En dan, dan snijd ik ze zelf klein of ik rasp ze met uitjes. En dan eten we ze toch ook warm? Ik krijg een ik beetje honger, Jannie. Ik krijg een beetje trek. <laughs> van dit gesprek. Ja. ja. Nee, ja, dit is, dit is inderdaad zo. Maar ja, het is toch wel een, een uh, hardnekkig uh, gerucht dat je dat niet mag opwarmen. Spinalzie. Ja, ik weet dat er gerucht er is. Nou. Nou, was... Een hardnekkig gerucht. Nou, als jij zegt dat het gewoon mag, dan doen we het gewoon allemaal weer morgen. Ja, misschien dat iemand van een fabriek, bijvoorbeeld van die fabrieken die dat maken... Ja. Als die nou zou luisteren, dat, uh, dat ja. die nog even belt. Maar ja, maar als nou morgen iedereen maar... spinazievergiftiging heeft, is het jouw schuld. <laughs> dan ik Gewoon met Jannie bellen. We gaan het een keer doen morgen, hoor. Ja, de pot 3. Oh. Nou, we gaan, we gaan het zien. Dankjewel, je Dankjewel Jannie. Ja, hoor. dat je bent gaan zitten. Een prettige uitzending nog verder, hè? Dankjewel. Ga maar weer ja. liggen. Ja, hoor. Ja. doen we. Ja. Dag. Dag. Dag. 0800 112 we hebben volgens mij nog steeds geen antwoord over de kalkoen die uh, de, opeens kleine kalkoentjes via dan een ei kreeg. Dus die, kreeg, die legde eerst de eieren en daar kwamen kalkoentjes uit, terwijl er maar één kalkoen in huis was. Dus dat Ronald denkt dat de kalkoen zichzelf kon bevruchten. 0800 1121, als dat verhaal je bekend voorkomt. Je kunt ook nog bellen op de spinazie, hoor. Als je nou weet hoe het zit met dat verwarmen van, uh, het herverwarmen van spinazie. Of het nou wel of niet kan. Uh, Gerrit wil nog steeds graag weten wat al die bespoten groenten en fruit, uh, wat dat met zijn lichaam doet. Johan wil weten of er een vrije wil bestaat. En um, uh, Willem wil graag weten uh, hoe, de, hoe het motiefje van bloemen op de ramen komt als het vriest. Martine wil weten um, of het asbest bij haar in huis, de asbestbuizen, of die schadelijk zijn. En hoe zij kan meten of er wel zich schadelijke asbest in haar huis bevindt. En um, Martie, dat vergeet ik bijna, die liep nog met die vraag van dat pak hagelslag waar 380 gram hagelslag in zat. Wie bepaalt er hoeveel er in een pak hagelslag gaat? Dat wil hij graag weten. 0800 1121. Willem? Ja, hallo. Hallo. Ik kan je heel erg zacht verstaan. Nou, ik praat helemaal niet, joh. Nee, nee, het ligt niet aan jou, maar oh. opeens, uh, ik ben al een hele tijd uh, aan de lijn en luister mee naar andere luisteraars. Oh, oké. Okay. Maar als je, me, als je me nog maar duidelijk kunt maken, we verstaan jou heel goed. Waar belde je over? Uh, ik, ik belde over die spinazie. Oh, fijn. Ja, misschien dat iemand, uh, iemand in, de, in de studio het geluid harder kan zetten, want het is echt heel zacht. En dat ging opeens. Ja, is het zo beter? Uh, nou, het is, het is nog steeds heel zacht. Oh, nou ja, dan, dan, is het, uh, dan, dan uh, wil het geluid niet door je snoertje heen. Nou, ik heb geen snoertje hoor. Oh, maar ik. Uh, en ik nu is dat ik, het. Ik, ik wil mijn radio wel uh, een heel klein beetje aanzetten. Nee, ik hou en, gewoon mijn mond. Vertel maar wat je wilde vertellen over de spinazie. Nou, het, ga, het gaat eigenlijk. Ja? ja. Ik, hoor, ik hoor ook nog iemand uh, op de achtergrond praten. Oh, dat is gek. Ik dacht dat hij wat wil zeggen, maar. Nee, hoor. Ik kan maar één antwoord tegelijk geven, natuurlijk. Ja. Het geldt eigenlijk voor alle groene bladgroenten. Die mag uh, niet uh, opnieuw uh, opgewarmd uh, worden. en uh, daarna geconsumeerd Het gaat er namelijk uh, om dat. Uh, dat, uh, dat spinazie en alle andere bladgroenten. dus uh, ook al dijfie, maar. Uh, maar ook voor sla, al is dat weer, is dat weer iets anders. Uh, sla mag je bijvoorbeeld niet uh, een paar dagen bewaren... en uh, dan weer opeten. Uh, het heeft ermee te maken met het feit dat het uh, gekweekt is, uh, uh, dus, uh, dat is. Dat is de belangrijkste reden op uh, kunstmest. En dan ontstaat er uh, nitraat uh, in. Uh, en als je... Uh, dat is, uh, dat uh, nitraat wordt in je lichaam, uh, of ik bedoel nitriet, wordt in je lichaam nitraat. En dat is een uh, zwaar uh, kankerverwekkende stof. Oh. En uh, daarom, uh, speciaal bij, uh, bij spinazie, uh, mag je dat dus niet. heb, heb, heb je het al een dag eer, eerder gegeten en opgewarmd maar dan heb je nog een halve pan, uh, pan over, mag dat nooit uh, opnieuw opgewarmd worden. Oh. En als je dat nou een keertje wel doet? Nou, als je dat een keertje wel doet, dan uh, ja, dat hangt dat eigenlijk van de, van de hoeveelheid uh, af. Want er zitten in zoveel uh, producten zit nitriet. En alle producten waar nitriet in zit, wordt automatisch in je lichaam omgezet in nitraat. Het zit in, onder andere ook in, uh, in rode wijn. Ja. En uh, dus ja, dan kun je zeggen van, uh, ja, ik heb, een hele, ik heb één dag een hele verre rode wijn opgedronken. En, en het is ook een uh, bepaalde hoge dosis. Dus, het is ook een hoge dosis, dus nitraat geworden in mijn lichaam. Ja. Uh, maar als het één keertje, keertje wel zou doen en het gaat om een vrij kleine hoeveelheid uh, uh, spinazie of andere bloed, uh, bladgroenten bedoel ik, dan, uh, dan kan het geen kwaad. Maar uh, ze hebben voor, uh, uh, zeg maar, één persoonsetens uh, verkoopt ze tegenwoordig diepvries, uh, spinazie. In uh, en dat zit uh, verpakt in, uh, in kartonnen doosjes. En het is allemaal in blokjes. Dus dan kun je van tevoren al zeggen van nou ik eet ongeveer zoveel. Dus ik doe zoveel uh, bevroren blokjes in uh, de pan. En uh, warm dat op, zodat je niet, niet, uh, niet meer overhoudt uh, houdt wat je eet. Ja, dat is inderdaad heel praktisch. Maar is het, is het um, um, uh, dan niet zo dat, dat het bijvoorbeeld in zo'n potje al gekookt is? Bijvoorbeeld in een potje babyvoeding of in zo'n potje dat je... Ja, je kunt ook potjes uh, uh, spinazie kopen. Ja, ja, dat is heel veilig uh, babyvoeding. Er staan ontzettend hoge, hoge uh, veiligheidseisen op... En de kans uh, is ook, of de kans, dat weet ik eigenlijk bijna wel zeker... dat dat uh, spinazie betreft, die niet geteeld is op kunstmest. Ah. Dus daar zit oh, geen, dat kan ook nog natuurlijk, ja. Daar is geen nitriet in. Oké. Okay. En uh, dat wordt dus ook uh, niet, mocht er wat overblijven... en je warmt dat uh, opnieuw op, uh, ontstaat er dus ook geen nitraat. Want daar, daar moet je zo voorzichtig mee zijn met, uh, met babyvoeding... Dat, uh, dat ik uh, ervan uitga. Dat weet ik eigenlijk bijna wel 100% zeker... dat het absoluut niet, uh, niet op kunstmest uh, geteeld is. Ja. Nou, uh, duidelijk. Nou, nou, rest mij nog even te vragen dat ik jou in je hele verhaal zeggen dat je sla niet mag bewaren? Nee. Hoezo mag je sla niet bewaren? Nou, dat is dus ook geteeld op uh, nitriet... En die, uh, dat proces van omzetten in uh, nitraat. Uh, ik heb, vroeger vonden mensen verlepte sla. Ik ook. Uh, die vonden dat juist uh, lekker als het, uh, als het een dag of uh, hoger twee dagen gestaan had. In de koelkast. Uh, maar uh, ja, dat is ook weer dat, dat probleem van uh, als het uh, geteeld is. Uh, het is ook een bladgroente. En als het geteeld is op, op, uh, op kunstmest... Uh, dan, uh, in het geval van sla, uh, ontstaat het omzettingsproces van nitriet naar nitraat. Uh, nitra nitraat is dus, uh, dus uh, kankerverwekkend. Dat uh, ontstaat zich dus uh, bij sla in de koelkast al, tijdens het uh, verleppingsproces. Uh, ah, oké. Okay. Verleppingsproces, dat is een mooi woord. Ja. Uh, sla die wat, uh, ja, sla dus uh, dat. dat uh, ja, ik weet ken je die uitdrukking niet? Dat als, als, als je sla vroeger had en uh, uh, je bewaarde het een dag, dat ze het dan, uh, uh, uh, ja, fullet uh, noemen, die was dan zachter uh, van smaak. En uh, sommige mensen vonden dat juist lekkerder. Ja. Dat gewoon en, en die aten dat. Oh, maar de, dat is dus heel onverstandig, hoor ik nu van jou. Dat is heel onverstandig, ja. Ah. Okay. Maar wat die, wat die babyvoeding betreft, ik zou in ieder geval, uh, als, er, als er nitriet in mocht zitten, uh, waar ik, waar, wat ik betwijfel, uh, ik zou, uh, dan moet het op het potje uh, staan. Uh, maar ik ga ervan uit dat het uh, gekwe uh, uh, niet gekweekt is, uh, die spinatie die erin zit, uh, op, uh, op kunstmest. Uh, dus uh, dan zal er geen uh, nitriet uh, in zitten omdat die eisen, die zijn echt heel, heel erg hoog voor uh, babyvoeding. Ja, nou dat is wel fijn om even zeker te weten. Ja. He, maar daar kunnen we ook eigenlijk ook wel gewoon vanuit gaan, toch? He. Ja, nou ja, is, uh, ik, ik, ga het, ik ga het nu niet meer doen, hoor, dat opwarmen. Nee, nou ja, het kan, het kan af en toe niet... Uh, uh, heel nee, af en toe, ja, het kan precies. Kwaad. En, uh, ja, soms vind je het ook zonde, als je een heleboel over hebt... en uh, dan. Uh, ja, je staat er niet zo bij stil, want je, je proeft het verschil ook niet. Nou ja, ik heb zelden ik heb dat ik denk van... goh, ik heb spinazie gemaakt, ik warm het de volgende dag nog even op. Maar, maar soms zit het gewoon ergens doorheen. Ja. En, en dan moet je je hele kies weggooien. Ja, ja. Dat is ook weer zo zonde. Ja, dus... dan, is het, dan is het inderdaad zonde. Maar ja, het, het is dat, dat probleem... Uh, is de kunstmest, ja. uh, wa waardoor er dus nitraat ontstaat in het, uh, in het product. En uh, daardoor uh, mag het dus nieuw op niet opnieuw opgewarmd worden en geconsumeerd worden. Omdat er dan, er uh, dan, ontstaat sowieso uh, uh, uh, nitriet wordt sowieso... Uh, als het in je lichaam komt, uh, nitraat. Alleen, uh, de, alleen de dosis van, uh, is veel groter... Uh, als je het uh, uh, opnieuw uh, als u het bewaart en opnieuw opwarmt. Dus een tweede keer opwarmt. Ja. En hoe weet jij dat allemaal? Nou, ik ben zeer uh, geïnteresseerd in medische zaken en uh, met name uh, aangaande voedsel. Nou, ja, dan is het inderdaad logisch dat jij dat allemaal goed onthouden hebt. Dat, uh, ja, dat, uh, daar, daar volg ik, uh, daar, daar volg ik uh, eigenlijk een heleboel over. En ik, moet, en ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat ik uh, zelf me er ook niet altijd aan hou. Omdat ja, ik uh, ben niet in staat om... Uh, om uh, uh, zeg maar iedere, iedere euro honderd uh, keer rond te draaien. Nee. Dus uh, ik eet zelf ook wel eens dingen waarvan ik uh, vanuit kan gaan... Dat, uh, ja, ...dat er een iets te hoge dosis... Uh, dosis uh, nitriet uh, in zit uh, en helemaal het dan weer als topspinatie. Maar het geldt voor alle bladgroenten. Dat, uh, dat had ik al gezegd. Ja, alle groene, groene bladgroenten. Groene bladgroenten, groene, ja, groen. En weet je, toevallig hoe het met rode bietjes zit? Dat zijn geen groene bladgroenten, daar ben ik me van bewust, maar daar las ik ook laatst dat dat niet... Uh... Nou, dan... Dan moet je zeker weten of het uh, gekweekt is uh, op uh, ja of er, uh, of er nitriet in zit. Oh, ja. Dat is eigenlijk. Dus uh, ik kan wel de hele tijd zeggen of het gekweekt is op, uh, op kunstmest. Maar ja, dan denken mensen ook weer van, uh, van wat, wat, wat maakt dat uh, uit? Maar uh, dat maakt zoveel uit dat, dat er dan nitriet in zit. En als je, als je dat opwarmt, dan, nou ja, nitriet wordt automatisch al, eh, als je het eet, eh, zo goud in je lichaam komt, wordt het nitraat. Maar, maar extra veel, een eh, extra hoge dosis als je het nog een keer opwarmt. Ja. Dus dan rode bietjes, eh, eh, ja, het is ten eerste geen bladgroente, uh, ten, ten tweede is het geen groene groente. <laughs> Uh, ja, ten derde ben ik niet op de hoogte of het uh, op kunstmest uh, gekweekt uh, wordt. Goed, dat lijkt me, dat lijkt me dan duidelijk. Dat, nou ja, lijkt me dan duidelijk dat het niet duidelijk is. Ja, het is, ik ben er in ieder geval niet van op de hoogte. Nee. En ik, ik zou het moeten weten. Oké, okay, nou dankjewel voor je uh, volledige informatie. Ja, maar bij twijfel zou ik het, uh, zou ik het uh, navragen aan een... Uh, God al die noem eens die winkels uh, tegenwoordig. Die, uh, uh, vroeger reden ze op forumzaken uh, Die ook groenten verkopen. Uh, en, uh, en dan yeah. bij, twijf, bij twijfel zou ik... Een natuurvoedingswinkel. Een natuurvoedingswinkel, precies. ja het, En die zeggen van, nou, je moet gewoon iedere dag verse bladgroenten hier komen kopen bij ons. Ja, dat Onbespoten. Is, dat is ongetwijfeld. <laughs> ongetwijfeld. Dankjewel ja. Willem. Dat, dat, dat bespot is weer een heel ander verhaal over pesticiden, maar uh, daar zal ik je nu niet langer over ophouden, want uh, dan, dan kunnen we uren doorgaan. Oh, dan vind ik op zich niet zo'n probleem. Nee. Waren het niet dat uh, Peter, Loes en Fred nog uh, wachten? Ja, precies. Dus uh, volgende keer beter en dan uh, spreek ik weer en dank je wel voor je bijdrage, Willem. Goed, en mocht er nog iets gaan uh, betreffende uh, waar ik uh, verstand van Bij heb... Jij verstand, ook, als er iets is waar jij verstand van hebt, dan bel ik je. Ja, dat is prima. Oh, okay. Okay, dan zal ik bellen. Is goed, spreek ik je dan. Doeg. Jullie mogen, jullie mogen mijn nummer uh, opschrijven. Gaan we bewaren, dankjewel. Oké, okay, doeg. We gaan uh, uh, voedings- en uh, medische zaken. Goed, Groetjes. Ja, staat erbij. Dag. Goedjes, dag. Doeg. Peter? Ja, hallo. Hallo. Astrid, ja, ik, net als tevoren hoorde ik ook al dat je op een zeker moment een stuk in, in uh, volume heel erg onderuit bent gegaan. Ja. Dus ik hoor, ik hoor je wel wat meer op de achtergrond. Ik heb je eerder veel duidelijker gehoord. Oh. Maar goed, ik, uh, ik ben goed te verstaan. Ja, het gaat allemaal prima. Ja. oké, oh, oké. Okay, okay. ja. Nee, goed, maar wat de vorige beller ook al zei, met dat nitraat en nitriet, ja. dat zijn dus... Uh, een, een aantal stikstofverbindingen zijn dat. Ja. En, uh, ja. Ik wist het al heel lang, maar ik heb het nog eventjes opgezocht. Uh, maar je, je krijgt dus dat het opwarmen krijg je dus die omzetting. Want je zit dus in dat nitraat. Hè? Dan heb je dus uh, salpetersuur en dat, dat wordt dan omgezet naar salpeterrechtsuur. Uh, en dat is uh, ja, misschien even heel moeilijk, maar ik, ik lees hier even een klein stukje voor. Uh, niet over nitrietvergiftiging. Oh. Uh, bij dieren komt nitrietvergiftiging vooral voor bij herbivoren... Door het opnemen van grote hoeveelheden groenvoer, rapen of bieten. Afkomstig van stikstofrijk bemeste akkers. En bij varkens door het drinken van nitrietrijk water. De ziektekens treden acuut op. Er is ademnood, de pols zat snel en zwak en er is geen, er is geen koorts. Ten slotte valt het dier neer, vertoont bruikrampen en sterft. De oorzaak van de dood is de vorming van het onbruikbare methomoglobine, waardoor de weefsels verstikken. Dus uh, zo, zo, zo lees ik het hier. Nou, dat denk je echt nog wel even twee keer na... voordat je je spinazie opwarmt, hè? Ja, dus uh, nou, je kunt dat beter... Ik weet het nog wel van mijn moeder. Ja. Uh, ja dat is al heel wat jaren geleden, want ik, ik ben al 63 bijna hm. En uh, nou, die zei dat ook, ja, dat moet je nooit doen. Maar uh, ik, ik wist ook wel dat je dus een omzetting krijgt... Dus in, uh, van die stikstofverbindingen. En dat het als giftig begint te worden. Maar je doet het ook echt nooit? Ook niet stiekem dat je denkt van... Hé, nou ja, ik heb nu nog zoveel nee, ik, over... Nee, dat doe ik gewoon niet. Nee, ja. mijn, mijn spinazie, dat, uh, dat maak ik in één keer op. Dus ja. uh, ik ben gelukkig allemaal een vrij goede eter, hoor. Want uh, zo'n zo zak spinazie van 400 gram, uh, die kan ik wel in één keer bas. Echt waar? Eet <laughs> je dat allemaal op? Ja, het, er blijft ook niks van over als je het kookt, hè? Nee, nee. Dat wordt, uh, die hele zak, nou, dat is maar, uh, ja, maar een halve potje vol, eigenlijk, hoor. Wat je over had als je het even kookt. <laughs> ik ik, mijn vader, die, vond het altijd, die werd zo zagerijnig als wij spinazie aten... Want die wist dan dat hij dan na afloop moest gaan afwassen en dat overal nog van die kleine stukjes spinazie in bleven zitten. Ja, ja, ja, ja. Dus die was ja, altijd... Maar, dat maar, ik... maar ik, ik heb ook nog iets over die vrije wil. Dat ja. Ik, uh, misschien, uh, ik weet niet of je daar nog iets voor wil weten. Nou, ja, dat weet ik niet of ik dat wil. Of, of dat de tijd er nog voor is. Dat weet ik en, nu en, niet no meer. Of ik dat wil. Is het nu echt dat, dat ik dat wil of denk ik dat ik het wil? Ja. Ja, zeg het maar. Nou, kijk, uh, de vrije wil die heeft iedereen namelijk. Oh. Huh? Dus uh, ja, goed, ik, ik, ben, ik ben dus een beetje met, met, met, het, uh, met het spirituele ook in contact gekomen. En uh, we hebben als mensen altijd een vrije wil. Je kunt een keuze maken. Hè? Dus je, dat zult, iedereen heeft het in zijn leven. Hè? Dus je, je moet op een moet moment een keuze maken. Wat ga ik doen? Ga ik die studie volgen? Uh, ga ik die baan aannemen of doe ik het niet? Uh, en dat heeft natuurlijk altijd consequenties. Het yeah. heeft gevolgen. Yeah. Dus, maar dat, uh, gelukkig hebben we die vrije wil, hè? Maar, uh, maar wat ze dus zeiden van, uh, ja, of er een losbestemming is allemaal. Nou ja, wat ze zeggen in de spirituele wereld is, ja, je, je, je tekent de feiten voordat je naar aarde komt, teken je eigenlijk een contract van, je hebt dit en dit, uh dingen heb je nog te doen, je hebt nog wat goed te maken. En uh, nou goed, uh, daar ga je dus aan werken. Want uh, het schijnt dat het hier op aarde, dat je het veel sneller kunt regelen dan, uh, als dat je dus in het hiernaam, als het, uh, het daar goed moet maken, dan kun je er soms al uh, honderden jaren over doen om iets uh, weer in orde te maken. Terwijl je het hier op aarde in één leven geregeld krijgt. Maar dit is wat jij gelooft? Nou ja, dat is. Ik, ik ben ervan overtuigd. Ik, ik ben een, dus een hele, hele scepticus ben ik. Yeah. En uh, nou, ik heb dus een, een aantal jaar geleden, bij, bij een toenmalige vriendin van me, uh, heb ik een, uh, een sessie meegemaakt met een medium. En nou, ik, ik, ik, was, ik was gewoon overdonderd. Ik denk, ja, jeetje Mina, hoe kan die dat nou weten? Want die, die vertelde dingen van overleden ouders. Eh, nou, dat ik, ik stond echt perplex, helemaal. Dat, eh, ik, ik was gelijk ook overtuigd. Ze vertelden precies van hoe ze waren, eh, hoe ze eruit zagen, eh, de ziektes waar ze al geleden hebben, waar ze al overleden zijn. En nou ja, de, en niemand in die kamer heeft mijn ouders nog gekend, want ze waren toen al 26 jaar al overleden. Eh, dus ik, ik, ik was gelijk overtuigd ervan. En ik heb dus heel veel boeken erover gelezen. Ik heb uh, alle boeken gelezen van Jozef Rulloff. Dat is ook een heel bekend medium met de vorige eeuw. En uh, nou, daar, daar zijn me we echt wel de ogen van open gegaan. En ik ben ook nog, nog wel verder gegaan. Andere boeken ook. En, en veel met de mensen erover gepraat. Dus uh, ja, ik ben, uh, ik ben er helemaal uh, vast van overtuigd dat het allemaal zo is. Ja, ja, ja ik, ik zou het fijn vinden als ik ook zo'n overtuiging had. Maar ik deel hem toch niet met je hoor. Ik moet even goed luisteren naar je. Ja, maar... want ik klinkt zo zachtjes, hè? Ja, ja, die ja, klinkt heel zacht. Dus ja, gelukkig zit hier niet zo lawaai. Nee, Amerikaan. maar ik, ik vind het, het lijkt me prettig als je zo'n overtuiging hebt gevonden. Ja, nee, dat is ook heel mooi. En uh, ik, ik heb trouwens nog een, nog een tweede erbij. Want ik, ik las op een zeker moment een, uh, een, uh, een advertentie En er stond in uh, een, een cursus, een open avond over psychognomie. Dat zijn dus de uiterlijke kenmerken van iemands gezicht, van iemands schedel en zo. Yeah. En er stond erbij van, meer dan helder zien. Nou, toen ben ik naar zo'n open avond toegegaan en uh, nou, die man die, die haalde mij naar voren, dat is René Emmerich. En uh, hij zei uh, van, nou luister, uh, ik zie dus dingen aan jou. Hè? Hij zegt, je hebt, je hebt last van je circulatie. Zegt hij. Ik denk, ja verdoei dat klopt. Hè? Toen zegt hij, ja, je hebt uh, hartritmestoornissen. Ik denk, dat klopt ook. Hij zegt, en dat ligt aan de sinusknoop. Ik denk, nou, helemaal bingo. Ja. Ik zeg, joh, dat, dat zeg jij zo eventjes binnen 15 seconden. Ik zeg, en, maar de cardioloog, die heeft wel eventjes wel wat, uh, wat meer werk met me gehad om daar allemaal achter te komen. Dat dat zo is. En uh, nou, hij ziet dat zo allemaal. Dus hij zag gewoon dat ik dus ja, een gleufjes in mijn oorlel had. Uh, en een lichte verkleuring in, in, in, in, de, in die, die hartlijnen, zoals ze dat noemen. Die van je neus zo richting mondhoek uh, lopen. Peter? Nou, daar dacht hij dat gewoon aan. Peter, ja. ja sorry ik moet afronden. We gaan naar uit voor het nieuws. Maar bedankt voor je bijdrage. Ja, ja, ja. En en, uh, en die met die met die asbest. Dat is... Oh, nee, goed ik ik uit het voor het nieuws, Peter. Sorry. Okay.